We gaan verder. Stap voor stap. Zelfs On, onmerkbaar. Je yes, zal zien dat jij die al die bewegingen zal kunnen maken. Niet zelf berekening maken in het begin zoals so men dacht. Je gaat het met de Binae, de Dat moet je niet denken. Niet op die manier. Maar terwijl... Let op, erg belangrijk. Terwijl wij lezen... Kijk ook in, het, in ook wat wij lezen. Terwijl wij lezen, komen de genezing. Terwijl wij lezen, komen de genezing. Duidelijk, wanneer wij lezen, wanneer wij dat beleven, dat op dat moment komt de genezing. Niet daarna. Dus... Hoe meer we dat doen, nou, daarna natuurlijk ook. Maar daarna ga je werken aan jezelf. Maar wat wij, wanneer we lezen, wanneer we zitten aan de les, wanneer je luistert, dat is het moment wanneer komt de genezing. Ja, de genezing betekent het aantrekken van het licht en het tot onthullen brengen van wat bij jou verhuld was. En wat is verhuld, moet verhuld blijven evet. niet alle niet willen weten. Alles wat nodig is, kom je te ervaren evet. en niet weten dat gevoel van weten dat dat verschrikkelijke, vretende, vretend gevoel van ik wil weten, dat boekenworm. Achtig mens. Ja, die wil alleen maar snuffelen in met die boeken. Nog meer. Hij wil meer boeien. Laat mij boeien der, door dat. Nog do, meer. Nog andere. Misschien iets anders. Je gaat daar zoeken. Je gaat daar zoeken. Iedereen hele denkt dat hij ergens anders iets krijgt. Dat daar zit. Hij wil zich laten boeien. Eigenlijk. Terwijl niet dat is. Ook dat wat wij leren, is één en, en al nieuw, één in al Elk woord wat wij lezen is nieuwheden, want maar dat zijn allemaal krachten. Wat wij lezen. Elke dag wat ik, elke dag wat ik bezig ben, elke dag nieuwheden. Alles nieuw. Zelfs wat ik lees, wat ik dacht, ik, ik, ik ken het een beetje. Het is niet kennen, Jij eet toch ochtends brood. Ja of niet? Jij kent toch dat brood. Waarom moet je weer dat brood eten? Ja of niet? Koffie. Hoeveel keer per dag heb je die koffie al gehad? Is een nieuwheid meer voor jou, de koffie? Jij wil, wil wel verder. Zo is het ook hier. Maar tijdens het de, wat wij we lezen, volledig laten jezelf repareren. Reparatie. Maar willen, graag willen dat reparatie. Want wat is het leven hier? Niets kunnen wij meer, meer, meer verwachten dan wat wij hier tot stand brengen. Niets verwacht ons daar. Wel, ook niet iets wat men zegt hier. dat oké okay, Tot de graaf en, en niet meer. Tot de graaf en dat is het. Als iemand zo gelooft dat de graaf voor hem de graaf wordt en niets meer. Dan blijft het voor hem, zo so precies hetzelfde. Dus erg, hier zit erg veel fijne instellingen. Als een mens echt gelooft dat, dat de graaf is de laatste, de graf, zijn graf is het de, de laatste, laatste station, dan is het net zo, so gaat het voor hem het laatste station worden. Waarom? Zo so is de mens gemaakt. Dat geloof, dat hoeft niet een domgeloof te zijn. Eerst kan het misschien een domgeloof worden, dat doet er niet toe. Maar het geloof betekent dat de mens doorboord het materiële, doet er niet toe welke, in welke vorm dan ook. Maar dat de mens verlangt om ergens te ontvangen, eh, anders dan wat hij alleen maar weet, binnen zijn verstand. Als een mens al gaat geloven dat na de dood, zijn ziel blijft voortbestaan. Zelfs als ik zeg, ik begrijp het niet. Maar dat je zegt, ik begrijp het niet. Het is tegen mij al mijn logica en alles. Maar ik toch geloof daarin. Ik begrijp het niet, maar ik geloof. Dat wordt jou ook in dit leven als verdienste, als jouw krediet, gegeven aan jou, betekent dat jij toch uitkwam boven iets wat alleen maar aan vijf zintuigen weggelegd was. Net zoals dier. Dier hoeft nergens te geloven. Dier. Hij heeft alleen vijf zintuigen, niets meer. En, je, en de mens is, moet wel, en de dier gelooft niet in de toekomst. Ja, ook de gewone arbeider ook, ook niet. Gewone, gewone mensen, ik bedoel, arbeiders bedoel ik niet. de mens die arbeidt, er zijn arbeiders die ook, die ook geweldig werken aan zichzelf op hun manier. Maar ik bedoel, gewone mens, die zegt ook, zal mijn worst zijn. Ja, het interesseert hem niet. Hè. In die zin ook, een gelovige mens, gewone gelovige mens, zelfs een gewone religie, doet er niet toe welke religie, heeft toch wel iets in zichzelf, Zelfs als het nog onder het verstand, hij heeft toch iets in zichzelf wat prijzenswaardig is. Zelfs als het een, een verhaal doet er toe wat. Maar des, hoe meer dan, als jij zelf uit jezelf gaat geloven van binnen, dat iets na je dood, dat jij gaat um, leven. Maar moet je zo zien dat alles wat je bewerkstelligt hier op aarde, dat zal je ook beleven jouw ziel zal beleven uh, uh, in de wereld, in de toekomstige wereld. Na het verlaten van de aarde. Duidelijk, want na het verlaten van de aarde, wat je binnen nieuw bent, daar is dat de vorming van jou, dat is een uh, nefers, roog, shama En die wordt, wat wij nu doen, wij bekle maken bekleding daarvan. Duidelijk, wij maken een soort uh, hoesje eromheen. Duidelijk. Wat wij nu doen. En niet alleen in de ene generatie, natuurlijk. In andere generaties hadden ze ook op een, ander, op een, ander, een of een andere manier dat gedaan. Door leid, ellende, van alles. Maar ook geloof. Was, denk niet dat uh, zij hadden de voorouders van elke volk. Die hadden ook veel geloof. Ja of niet? Op, op, hun, op hun manier hadden ze geloof. In onze generatie zijn we al zo. Aangekleefd als het ware aan de botten. Onze ziel is zo gezakt tot, tot aan de botten toe. Zo laag. En tegelijkertijd natuurlijk. Uh, aan ons valt het te ervaren wat zoger, et cetera. De redding komt bij ons dichterbij de, dan de, de, de andere generaties. Maar je moet weten wat wij we nu, wat je hier nu. In mijn jezelf werkt en wat je leert, zoger en alle andere dingen, wat wij leren. Het maakt bij jou die omhulsel. En het omhulsel is, wij zien dat niet. Als wij hadden de ogen om te kunnen zien, ik bedoel de frequenties om te kunnen zien, dan zou je zien wat nu gebeurt. Het nu dat het net, dit nefeshroeg en de shama, bij mij bijvoorbeeld, bij, bij anderen ook, dat het net omhulling krijgt, zo'n om, omhulsel, net als een, een soort. Een soort, uh, een soort uh, rook, een soort wolkjes van krachten. Het zijn ook net zoals een, uh, uh, vuurtjes: ja, uh, licht, lucht, licht, verschillende dingen. Dat is dan de bekleding die zal zijn in de hier, in de. In de, in de wereld, wanneer, dus, wanneer, na het overleden, na het overleden dan, zal dan de mens bekleed worden, in die bekleding die jij had opgewekt hier op aarde. Dus als iemand streeft alleen maar, naar de lagere wensen, naar de vieze dingen, alleen, dan, precies hetzelfde, zal hem vertoond worden, hij zal dan zijn nef, roge neshamah, Opstegen naar de plaats waar zij zullen zuigen ook van wat zij hebben opgewekt hier. Waarom? Overeenkomst naar eigenschap. Eigenlijk. Dus in die zin is hier op aarde. We zijn allemaal burgers. Ja, allemaal horizontaal. Ja, iedereen zijn, zijn stelrechten. Maar de ene zuigt dan van uh, onreine krachten die dan echt vies en, en smerig zijn, en de andere die dan probeert eruit te komen, doet er niet toe dat dit hem niet lukt, maar hij trekt, probeert uit te komen, eruit te trekken van die regioenen, daar waar wel uh, zuiverheid is, heiligheid is. En zelfs leek het ons leek dat dit niet lukt, want het vlees blijft altijd... Uh, het gevoel aan ons geven, dat wij niet waard zijn, dat wij het niet kunnen, dat dit onmogelijk is. Het is alleen maar ons vlees die dat ons, dat ons suggereert, als het ware. En ook dat is gemaakt, dat, het, dat wij in dat vlees zitten, ook dat is gemaakt om ons de weer inzet te geven, aanzet te geven, om weer te overwinnen. Het is zo dat hoe meer je leert dat je komt in de zomer, je zal zien. Let op. Aan de rechterkant hebben, ja, hebben we gezien Abu ja, Chassadim. En aan de linkerkant hebben we gezien Ziran Pin. Of, zo uh, so we zeggen dat, Yishud. Yisut wil Chogma, ja of niet? Nou, dan is het zo. Wat Abouhima geeft, dus de chassadim, natuurlijk, tot wanneer ze komen, lager worden ze lager. Daarvoor hoeft de mens niet te vechten hier op aarde. Dat is gegeven. Eigenlijk. Daar hof, daarvoor hoef je niet te vechten. Maar voor de gogma, daar moet de mens de oorlog voeren. In de linkerlijn moet de mens oorlog voeren zonder oorlog te voeren, aan de rechterkant ben je helemaal, zeg ik dat, pacifistisch, ja? ben je helemaal één, je wil alleen maar vrede, niets anders. Maar wie alleen maar dat wil, en niet bereid is om oorlogen te voeren, alle oorlogen worden gevoerd binnen de mens. Heilig. In de linkerlijn zijn altijd oorlogen te voeren. Wie dat niet wil, die alleen ontvangt, alleen chassadim, zo. Ook goed, maar geen oorlog voeren. Oorlog voeren, het is onvermijdelijk om oorlog te voeren. Steeds oorlogen te voeren in de linkerlijn. En dat zullen we leren. We zeggen wel, vrede moet je zo uh, hoe zeggen dat, uh, sereniteit, shalom Natuurlijk moet je altijd shalom nastreven. En daarom moet je ook links oorlog voeren omwille van shalom. He? Kijk nou naar het land, de, love, de land. Alleen maar oorlogen, kijk, altijd, ellende, ellende, ellende. Wanneer komt daar rust, eindelijk? Eindelijk. Linkerlijn altijd moet, moet altijd oorlogen voeren van binnen jezelf. En overwinnen, en steeds overwinnen. En dan weer brengen dat links, weer brengen naar... Naar rechts over Alle overwinningen moet je dan uh, brengen, als het ware, van links naar rechts. In de links maak je de oorlogen. Krijg je daar, hoe zeg je dat? Wat kreeg je van de oorlogen? Wat je verkreeg daar van die vijanden? Nee, je wint. Huh? Nee, wat verkreeg je van die anderen? Buiten. Huh? Buiten, buiten, Buit, precies. Oorlogsbuit. Nou, de oorlogsbijt moet je daar brengen. En die moet je brengen weer naar de, naar naar de, naar, naar je midden. Ja, naar de rechterkant. Kijk, wat was het dan met die oorlogen? Na de oorlogen tussen de, eh, Abraham. Ja, Abraham heeft gevochten, ja, voor zijn, voor, voor Lot, ja. Ja, vier tegen vijf waren, waren ze gevochten. ja. En was daar, na, na de overwinning, hadden ze ook links. Hij heeft het alle overwinningen geboekt. Want Abraham, Abraham is, is rechts. Hij is chassadim. Abraham, gesed, liefde, voor elke mens, etc. En hij moest het opkomen. Hij moest vechten uh, van binnen. Naar zijn krachten. Hij moest vechten voor, die, voor zijn, zeggen dat, voor Lot. En Lot is dan de linkerlijn. Zijn broeder, zijn neef als het ware, was van de linkerlijn. Dus aan de andere kant. En die werd, de lot als het ware, werd overgevallen door de onreine krachten. Dat zijn die uh, Kedarlaumer, al die, die, die, die, die, die, die, die koningen. En hij moest dan, en hij moest hem ook bevrijden als het ware vanuit, zijn, vanuit het aangrepen, aanzuigen van die aankomende van links. Onreine kracht. En al, de buit, al het buit... Wat zei Abraham daarna? Al, ik heb niets nodig. Ik, dan kwam dan ooit... Kwam dan uh, Malchizedek. Kwam dan de priester. Ja, die kwam dan Malchizedek. De priester... Van Jeruzalem. Zoals men dat zegt. Uh, ze, uh? Oké, okay, maar ik bedoel... Daarna is het... Uh, Malchizedek... Uh, en hij kwam daar, hij was toen daar, wie dat, wie dat was ook. En hij bracht dan aan hem, bracht hij dan, Abraham bracht, bracht het aan hem, die, die buiten. En hij vroeg hem, wat, wat moet ik doen? Ze, ze wilde de buiten hebben. Hij zegt, nee, geef dan alleen aan die mensen die hebben daar gevochten, wat ze hebben dan gegeten, et cetera. Maar wat hij zelf kon niet nemen dat, want hij was de rechterlijn. Hij moest terug weer naar zijn rechterlijn, maar hij wil wel correcties gedaan aan zichzelf. Dus oorlogen, steeds oorlogen voeren in de linkerlijn. En niet bang zijn voor die oorlogen. Eigenlijk, like, men kan geen vooruitgang boeken zonder oorlog te voeren in de linkerlijn. Dus wie alleen maar wil shalom, vlucht van de oorlog in zich, en wil alleen maar rust, laat mij met rust en niets anders, die zal rust niet hebben. Zal een kunst rust zelf. Er zal geen rust zal zijn. Die zal, ge die zal ook door de onreinde krachten op een andere manier zal want uh, kijk, in de rechterlijn denk niet dat alleen maar de rechterlijn dat dit al, dat dit volmatig is. De rechterlijn is ook niet volmaakt. Kijk nou naar de rechterlijn. Alleen maar mij, maar elen heb ik niet. Nou, wat heb je er Dan betekent overal waar tekort is, is de plaats voor het aanhechten van onreine krachten. Precies. Zo worden ook de onreine krachten aangehecht aan je rechterlijn. Heellijk. Ik wil alleen, uh, alleen maar uh, genade. Dat betekent niet genoeg dan moet je altijd aansluiten bij jouw rechterlijn, moet je aansluiten de linkerlijn, in jouw rechterlijn. Dan heb je dan in de rechterlijn, heb je dan rechterlijn, linkerlijn en de middellijn van de rechterlijn. Nou, dat is een zekere correctie, eigenlijk Maar altijd en, dan, altijd, en dan weer optrekken, in de oorlog weer optrekken, naar jouw linkerkant, duidelijk, het is een veroveringsoorlog in de mens, en dat is zo gemak, de mens, om de overwinning te boeken, net zoals een veldheer, hier op aarde, ja, die moet overwinnen, die is dan moet overwinnen, oorlogen, et cetera, et cetera, ja, niet alleen dat, oké, okay, we hebben nu geen oorlogen, zo'n goede oorlog, zo'n echte oorlogen, ja, maar, al die oorlogen worden gevoerd, ja, of niet, de ene heeft meer aspiraties dan de andere. De ene slaapt, de andere, ja, de andere profiteert van, van zijn slapen. Altijd, altijd, altijd is een kwestie van uh, overal waar een rancune is, komt de andere, die wil daar pakken. Altijd zo. Het is, zo is het gemaakt en het is ook allemaal goed. De oorlog wordt altijd gevoerd, ook in het geestelijke, met, in het bijzonder in het geestelijke. En als je het geestelijke overwinningen boekt. Voor de rest moet je absoluut niet interesseren. Niet interesseren hoe dat allemaal elders is. We kunnen absoluut niet weten hoe dat in elkaar zit. Ja? Absoluut, we kunnen we niet, niet. Je kan wel eens suggesties doen, dat helpt je absoluut niet. Steeds optrekken. Optrekken daar naar, naar links, oorlog even oorlog hier voeren, maar dan in elk moment moet je wel Shalom weer terug. ah, terugkomen, ja? En dan zeg je dan, oké, okay, start het vuur op dat moment, en nu ga je weer naar rechts. Duidelijk, in rechts kan je dan, maar in rechts moet je ook altijd ook de links hebben, ook aansluiten links, altijd in rechts. En als je ook links komt, let op, als je links komt, moet je ook altijd rechts erbij aansluiten. Avraham moet je altijd aansluiten tegen de oorlog in de linkerlijn, duidelijk. Abraham, Av ja, dat is, is Gesset. Moet je altijd aansluiten in de oorlog, in de linkerlijn, Dan kan je overwinnen. Lees? Dus niet echt links, alleen links. En blijf alleen maar in links. Gamze Tof. Huh? Ze hebben Gamze Tof. Gamze, zo? Dat is eigenlijk Gamze Tof. Gamze Tof. zeiden we toch altijd, Gamze Tof. Gamze Tof, bedoel je? En dat is toch een nieuwe uitdrukking die je bedacht had. Gamze Tof. Ah, Gamze Tof, ja, precies, deen, de ja, ja, ja. Precies, ook oh, precies, oh, Gamze over dus uh, goed, goed, goed, zeg dat? Goed, rechtvaardig, rechtvaardig, precies. Ook in de linkerlijn moet je dan, ook rechtvaardig, je voelt die klappen, waarom, hoe voel je die klappen? Die eilen voel je dan, in de linkerlijn voel je die eilen. Je voelt die gogma, die snijdende gogma. En er is geen chassadim, ja? Wat moet je, hoe moet je, hoe kom je aan die chassadim, net zoals Henk had gezegd? Uh, over. ja, ik moet zeggen, Gamzetoven. Dus je voelt hier klappen in de linkerlijn. Waarom? In de linkerlijn komt jouw ego. Steeds elke dag komt een stukje meer van jouw ego. En je denkt, oh, ik dacht dat ik al heel lang verlost was, verlost was van die Is ego. Ja, ik, ik had zo uh, dat gisteren nog dacht ik dat ik al echt een nee. uh, een ik was nou en vandaag komt het weer iets anders, nog verschrikkelijk iets. En nog, heilig. Moet je niet denken dat dit zo eenvoudig is? Ja. Ook s'nachts. Ja, elke droom, de dromen die we hebben. Ja, ik weet niet of iemand goede dromen heeft. Iemand heeft wel eens een goede droom gehad? Huh? Dat is me een al perspectief. Nee. Nou, dan, als, je, als je goede dromen hebt, dan ben je nog niet, dan ben je nog, nog niet, nog niet goed bezig met de kabalen. Eigenlijk. Want het is heel goed als je, als je echt verschrikkelijke dromen krijgt, dan betekent het s'nachts, s'nachts, niet, niet overdag. Dan, daarom is het echt, <lacht> overdag moet je niet, je moet je goede dromen hebben. Maar s'nachts, doet er niet toe slechte dromen hebben. geweldig, moet je dan op, opstaan, moet je danken voor die, voor, die, voor die dromen. Want je wordt gezuiverd s'nachts. Van al die dromen, van al die jouw ellende, et cetera. Ik weet niet wanneer, was het de laatste keer dat ik een goede droom had. Maar het is goed, heb je dat? Ook David. David, koning David, had nooit een goede droom gehad. Maar daardoor word je gezuiverd. Beter, beter, beter de gegenoom. De beter, wat is beter? Laat, laten we zeggen zo. Uh, wat is beter om hel te beleven hier of in, in de hiernaam? Begrijp je dat? Nou, laten we iets, iets van de held proeven, proeven hier. Als je hier een hel proeft en jij zegt: Gam, zet op. Ja, gevoel van hel, als het ware. is verschrikkelijk. En als je zegt, ja, kam zet op, betekent dat jij brengt daarin rechtvaardiging. Jij brengt in die linkerlijn rechts, gesedim, rechtvaardiging, dat weet ik. En daardoor word je op een hoger niveau weer weergebracht. Dat is de oorlog voeren. De oorlog voeren omwille om van de vrede Ja, shalom. Maar zonder oorlog voeren, onthouden we goed. Dus moest het eerst drie jaar of vier jaar bijna studie. Je moesten we leren, bijna vier jaar studie hebben we nu al gedaan. En dan kan, mag ik het wel nu zeggen dat het, zonder oorlog komen we niet tot de, tot, tot de vervulling. Zij het eigenlijk, maar in het begin kon ik niet zeggen, want dan zou niemand zitten hier meer. Ik weet, iedereen kwam hier om, uh, natuurlijk, om, uh, om allerlei. Succes te boeken, maar het is ook succes. Oorlog voeren. En niet bang zijn voor de oorlog in de linkerlijn. Waarom niet bang? Altijd, Abraham is naast jou, altijd. Ja? Altijd haal die Abraham naast jou. Dus van de rechterkant, de rechterkant. Altijd bij betrekken. En dat is de ware realiteit. Oké? Okay? Abraham die lot helpt eigenlijk. Ja. Oké. En oké, hij hielp hem voor de time being, maar daarna waren ze ook gescheiden, ja of niet. Eerst moet je vechten, eerst moet je vechten om in de, aan de linker, jouw linkerlijn als het ware, te bevrijden van de onreine krachten. En daarna moet je ook scheidingen maken. Kijk, ja, hij maakt de scheiding, zesende. maar altijd de middellijn. Streven altijd naar de middellijn. In de linkerlijn ook de middellijn van de linkerlijn. In de rechterlijn ook in de middellijn van de rechterlijn. En eventjes naar de uiterste gaan. Eventjes naar de uiterste gaan. Ja? Je hoeft niet uh, te lang oorlog voeren. Moet je niet de hele dag, moet je dat we hebben gezegd. Moet je misschien. Huh? Nee, niet, nee, nee, even momentjes. Nee, even momentjes. Maar je moet het aanvoelen, niet in oorlog voeren, de, de, regelmatig. Maar je moet wel aanvoelen per dag, elke keer, of zelfs in elke toestand, moet je een momentje hebben waarbij je ziet, ah, daarin zit je, daar zit die vijand. Ja? Maar niet kapot maken, absoluut niet kapot maken. Zijferen, dat is wel. Ja, net zoals wat oorlog maken betekent hier. Dat, brengen dat van onderen naar boven. Heb ik? Man opbrengen betekent, uh, betekent uit te komen uit die oorlog. Uh, vragen om shalom. En dan verkreeg je dan, vragen om shalom, dan kreeg je dan rechts en links, dat is de oorlog. Wanneer jij ervaart rechterlijn en de linkerlijn, die twee, ja, yeah? van de hogere, dan moet je op dat moment op laten maan omhoog brengen, en dan verkreeg je dan in de, tussen de hogere en tussen die rechts en links, wordt shalom gemaakt. En jij, omdat jij verkreeg, jij had veroorzaakt dat, die shalom, jij verkreeg ook, zal verkregen shalom van boven. En dat is de mat. De mat, precies. Duidelijk, duidelijk de oorlog. Wat is de oorlog? Dus niet alleen woorden te spreken, maar, maar Steeds man op te brengen. Man is altijd de middellijn. Middelste lijn. Altijd de middelste lijn. Jij brengt de middelste lijn. Ja? Hoe komt? Stap voor stap komt. Hoe komt het niet van aanwaaien? Maar wat we leren, daaruit kom je, zal je leren. Naar gevoel ook, hoe jij die man opbrengt. Maar zonder opoffering van jezelf, van jouw ego niet ego, maar van jouw wens om alleen voor jezelf te ontvangen. Kan je niet groeien. Aan de ene kant, dus jouw ego moet je niet kapot maken. Aan de andere kant moet je hem vervormen. Stap voor stap. Nog even. Waar staan we nu? Ah, we staan, uh, de regel 5. Pagina Kaf Gibel, 23, de regelvrijer. Jit labes, balavoush, je de En nu kom die. Let labes, hij werd ingebed, balavoush, je dus die eile, die waar de gochma was, die niet scheen, werd ingebed, euh, of werd euh, belawoosh, dus was ingebed, en daaromheen kwam het belawoosh jakar in een dierbare euh, kleedij, dierbare kleedij, de die dat scheen. Dat is, de goede Zoger formuleert wat de, het licht Chassadim is. Dat is een, een, een, een dure kleed, of een dure kleed, dat straalt. Ja? En, die, en die dure kleed, wat straalt, omhult die eile. Pirous uitleg. Zes. Kivaan. De hol hasitum, shel hashem, Sheino ya hol le hair, zeifen ba'ele, hu, mihamat, hisaron, lavush, achasadim. Ha nu elk woord probeer te ervaren en volledig de volledige concentratie doen. Zes. Kevan de hol hasitum, an gezin de hele, Verstoptheid van de naam Shel Hashem, van de naam, dus van de naam Elokim. Schein nou Ba bij Eile, dat die niet kon schijnen in Eile, in die Eile, in die Alef Lamet, die die op die, die naar, naar boven kwam. Hoe Michamad Chisaron, alavuš de Chazadim, Chazadim is van het tekort. Het ontbreken van, van de bekleding van Hasadim chassadim, of de omhulsel van de chassadim. 6. She een zat je cholim, licholot or chochma bli chassadim. Dat zat, dus zeven, zat is zeven onderste, oftewel, binnen zeer en pinnen mal drie kilim die zeven maken, als wij ze uh, als zeerampin, wij als als zes zien. Dat dat zat of zeven onderste, oftewel eilen, oftewel binnen zeerampin allemaal goed, kunnen uh, uh, kunnen geen licht goghma ontvangen, blieghasadim, zonder hasadim, ja, zonder dat omhul, omhulsel, de omhulsel van hasadim. Kanaal, zoals boven gezegd werd. Dus rechts en links hebben elkaar nodig, zie je dat? Welken, punt 9 ah, na de punt, welken. Gazar wasa hazivouk de katnoet. En daarom, opnieuw, Gazar keerde terug en maakte zivouk van de katnoet. Dat is zwoek van de katoet en van de kleine toestand. Dat is wat ik, wat ik hier heb opgetekend. Dat de zeeranpien die nu samen had opgetrokken met die eile. Hier wordt dan in de bina, daar wordt al uh, zwoek gemaakt van de katnoot. Want katnoot is dan, die zeeranpien heeft alleen maar ketterhochma. Twee keer dat is katnoot. En dat wordt gedaan hier uh, uh, in de bina. Eh, uh, kiba et, kiba, kiba et, tien, hij johtopagof de Arihan Pin, zoals so in, so in de tijd, toen die in het lichaam van de, van was. En in onze, ja, en on spreekt over de Arihan daar precies hetzelfde. En ik heb het opgetekend ten aanzien van. Uh, uh, ten aanzien van de Bina en zerenpin. Ja, net zoals het zerenpin hier was, in de, op zijn eigen plaats, Keterhochma, zo wordt het ook hier, katnoet uh, uh, Zivuk gemaakt. Zie dat, er licht komt binnen, uh, zien we het licht Chassadim, eerst komt licht, en hij gaat hem katsen en dan de Chassadim komt, Chassadim komt naar die uh, Eigenlijk naar de linkerkant. Linkerlijn van die Bina. En daardoor kreeg de linkerlijn maakt als het ware concessie. In plaats van zoveel geweldige gogma te hebben. Gadloed van de gogma's. Veel gogma. Maar geen chassadim. Die geeft op een beetje. Geeft minder. Zegt oké, okay, minder gogma. Maar wel gassadim. Dat is wat we hebben ook geleerd. Dat ook hetzelfde verschijnsel van Benukwa. Herinner je ook dat de Malgoed was even groot op de vierde dag van de schepping. Ze was even groot als de Zeranpien. Stonden ze naast elkaar. Zo rechts en links. En ze, had volledig, ze was volledig autonoom. Ze stond links van de Zeranpien. Hij ontving, hij ontving van Aboeim. En zij ontving, de Nukwa ontving, van Yersut en wat heeft, en, maar zij had geen chassadim, geweldig, gochma, maar zij kon het, omdat het maar goed komt van onderen, zij heeft chassadim nodig, en zij ging klagen, ja, bij Hashem, bij de Binah, Zij, ja, twee, twee koningen kunnen niet onder één kroon, van één kroon gebruik maken. En wat zei de schepper tegen haar? Of Ga jezelf klein maken. Dus ik maakte zichzelf klein. Ze ging onder de jesod van zeer Pien staan. Aan de ene kant leek het wel dat het klein is. Aan de andere kant kwam ze nu met hem gezicht tot gezicht staan. In plaats van dat zij uh, agor bij agor stond. Zoals ze naast elkaar staan. Dan is het, dan is het net zo. Alleen rug tot rug ja, alleen dan moet je zo zien, de rug te terug. In plaats daarvan ga, ging zij staan onder hem, onder de Jesode, en zij stond naast hem in de Tiferet, ja. Hij is Tiferet en hij stond naast hem, boven de parza van Zerenpien. En zij ging onder de parza, als het ware, van Zerenpien, te staan in zijn, onder zijn Jesode, maar zij stond met hem dan gezicht tot gezicht. Ja, duidelijk onder hem, dat zij kon van hem direct ontvangen. Ze kon van hem ontvangen, dat die, maar goed, Noeke kon van hem direct ontvangen. Dan, want die gochma die zij op de vierde dag had ontvangen, natuurlijk niemand kan van haar, van haar ontnemen dat. Niemand, niets verdwijnt in het geestelijke. Die gochma die zij had, behoudt ze ook la, eh, dan, alleen zij is, als het ware, zij kan die volledig gebruik maken, pas wanneer zij opgroeit vanuit Zeer aan de hand van die chassadim, die zij aan, van, van, van de van Pien ontvangt. Eindelijk. En daarna gaat ze ervaren die hoogma. Zo so, op die manier, het is precies hetzelfde. Het is erg belangrijk... En dat is de correctie, dus dat is het feit waarom dat nog niet volmaakt de naam Helokim was. Uh, kin uh, na de koma. Wehim Shih komaat chasadim. En van die zivuk van die, zoals so we dat zien hier, en Pin. Hij spreekt dan van de zivouk in de in uh, in, in uh, ak. Sorry, in de in de Arihampin, maar het is meer wat ik had opgetekend is is meer voor ons van toepassing. Maar precies hetzelfde is, is het ook bij de Arihampin. Precies hetzelfde, wat in de hogere is, ook bij de lager. Elf. Vakuma de hochma niet lapsha be ordehassadim shehem shicha. En het, en het niveau van de Chokma, van, van de Partsoef, van de Chokma. En het, het niveau van de Chokma is ingebed bij Ore in het licht van de chassadim. Twaalf. Schein, Chicha, die zij had aangetrokken. We Huna en de, dit licht, het licht dat is geworden, elakoma, voor, voor het niveau dertien, Lavush yakar dat licht chassadim is geworden, uh, voor het licht hochma, als Lavush Yakar de nahir, dertien, als en omhulsel als een kleed, als een dier, dier, dure, Iakaris betekent dure, als een dure kleed, die nagel dat schijnt. Want de chassadim schijnt. Ja? Dat lachje van, van buiten de chassadim, dat schijnt. En van binnen is die gochma. Daarom wordt ook voorgesteld ook, dat, men stelt ook voor dat, Wordt dat de ziel die dan het de aarde verlaat, dat zij als het ware in witte kleedij zijn. Wit omdat dit chassadim zijn. Chassadim. De ziel wordt als het ware, ziel betekent uh, uh, uh, rogen en neshama. Want de ziel bestaat alleen in drie, uit drie componenten. Ja? Nefesh, rogen, en neshama. Dus Roach en de shama, dat is echt de ziel, twee twee compartimenten. En van buiten als het ware wordt van het een soort witte wit ja vite kleide, als het ware. Dus zo'n stralend, uh, zo'n trillingen van stral strillingen van die uh, rondom, uh, rondom de ziel van van de mens die dan optrekt omhoog. En dat is wit. Waarom wit? Wit is rechts. En is chassadim? Asher derech halavush haze de chassadim. Dat via dit, fia, dat kleidei van de chassadim fertin. Hu holle hair et ora B vijftien bezat. Schehen eile. Kan dat licht. Chassadim uh, schenen, lea'ir, kan schenen, et ora hochma, an, et licht hochma, vijftien, bezat, shehen eile, in de in de zeven onderste, die eile zijn. Dus, door, wat betekent dat? Dat door dat gesedim, door het, om, om, het omhulsel van de gesedim, die omhult die chogma, dan kan wel die chogma schijnen in, uh, in die hele. Dan wordt het, wat wordt het dan? Boven wordt het, hoe, hoe kunnen we dan zien? De middle lane, de middle lane wat ik had opgetekend hier, dan kunnen we dat zien als, als uh, boven is het dan Mem. Jut, mi, en in dezelfde traptreden onderaan is het uh, El Eigenlijk. En, en zij vormen dan één part Oké. Okay. En het licht Chogma kan dan schenen in de hele. Maar dan door het lane. Ik heb het laten zien aan de rechterleen, maar in de middelste lijn. Wordt het lichtgochma gaat stralen in de eelen. Alleen wanneer die wel mij heeft, en mi, dat is om, omhult, als het ware, die... Kijk, wij zien het zo plat, wij zien het gewoon vijf kilim, zo zien we. Kijk nou, wij zien het zo, dat mi is boven, en dan de parsa, en dan daaronder is het nihi. Zo so, tekenen we dat natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet, niet, niet, niet, is het zo dat die uh, boven in de mi, daar heb je geen gochma nodig. Ze hebben geen gochma nodig. eigenlijk. En gochma hebben nodig alleen maar onder, in onder de parsa. En dat, en dat kan door de middelein. Door, door de middelein komt dan dat licht chassadim, licht Chogma, omhuld, door de chassadim. Dat kan wel naar binnen komen. Okay. Dus de zier eigenlijk, pin die nu omhoog kwam, die alleen maar keter chogma had, die komt nu eruit uh, met... Uh, met Um, waarbij hij dan ook Licht Chogma ontvangt in de Chassadim. Duidelijk. En dat heet Licht Chogma in de Chassadim. Heet het. Heet het. Hoe heet het? Licht Chogma in de Chassadim die Serapin ontvangt. Heet het. Aan de rechterkant heet het bij hem licht Chassadim, heet bij hem Chassadim. Vijf Chassadim die hij dan betrekt nu van de Bina. En die Chochma die hij betrekt, Bina die binnen hem is, die heet bij hem, bij five heet, vijf Gwurot aan de linkerkant. Duidelijk. Dus tekenen een aan de linkerkant en een rechterkant. Dus Zerapin ontvangt die Chassadim, Chochma in de Chassadim. En hij ontvangt dan als vijf chassadim en vijf borot. En die trekt die naar zichzelf. Hij ontvangt als het ware de dubbele. Waarom? Hij was de aanzetter. Hij was de, degene die deze woek bewerkstelligde. Be, be, bewerkstelligde. Hij gaat dan nu naar van boven, die groene, groene, groene knop hier, magneetknop, grote, die gaat daar die zeeën die Je vangt daar nu alle drie alles dat zeeën pin met, met het kochma met het En voor hem is het wordt het vertaald in Chassadim, 5 Chassadim en vijf gworot. En dan die brengt die Chassadim van de rechterlijn en gworot van de linkerlijn. En gworot is ook net zo kochma alleen in de op, de, op het niveau van op het niveau van chassadim heet het Gwurot okay. Gwurot. Gwurot en Gogma is hetzelfde, alleen op het niveau van, eh, van, van van van is het zo. En dan brengt hij beide, beide naar zichzelf trekt. die. Hij heeft dan zijn rechterhand, aan de rechterkant, hij heeft dan twee, rechts en links van hem, dan brengt die, die beide. En hij is zelf chassadim, hij Halt die chassadim, echte chassadim, dus van de rechterkant wat hij trekt, naar zichzelf toe. Dat is zijn eigenschap. Ja, zeer en is chassadim. En die gworot, die heeft die andere nukwa. Natuurlijk dat hij behoudt in de, de wortels alles, niets verdwijnt in het geestelijke. Dus die gworot lopen ook via die zeer die behouden ze ook natuurlijk, alleen de, de wortels daarvan, de, de ketter, allemaal behoudt ze natuurlijk. Maar die geeft die gworot, heeft die niet nodig, die geeft die dan aan de nukwa. En die gworot, dat is een echte gogma, echte, eh, maar dan op het niveau van, van die zeerampien van die en nukwa. Dat kwam dan via wie? Via zeerampien. En hij is chassadim. Dus hij geeft nou haar die gorot, maar die komen via hem. En hij heeft ze natuurlijk door zichzelf laten komen, door het mannelijke. Hij heeft dat verzacht, dus het verzoet, wij noemen dat. Dus hij gaf haar niet de gorot die wilde gorot die zij had daarvoor zonder chassadim. Maar hij gaf haar nu de gorot die al via hem zijn gekomen. De gvorot van Chassadim, van de Zeerundbin. Eigenlijk. Dus die heeft die, die aan haar, en die zijn al Chassadim, waarin, dus gvorot, waarin toch wel die omhuld is, als het ware, van, de, van die, waar die ver. Uh, ver ff, zeg dat? Uh, gecorrigeerd zijn, als het ware, een beetje zoeter gemaakt zijn met Chassadim. En dat that is wat zij ontvangt uiteindelijk. En dan kan zij daardoor, eigenlijk is het zo, so, hij geeft het aan de malgoed. En de malgoed ontvangt natuurlijk dat door de malgoed die verzoete malgoed is. ja, yeah? De malgoed niet de ware malgoed op haar eigen plaats. Maar de malgoed die, die, de binnen van de malgoed. Iedereen ziet het, malgoed heeft ook tien sferen. Van haar malgoed, de malgoed, kan ze niet ontvangen. Maar zij heeft ook malgoed, alles is opgestegen naar de bina, ja of niet? Ook de malgoed heeft dienst verrot. ook zij is opgestegen, Malchud, van malgoed is opgestegen, ook opgestegen, ook naar de bina van de malgoed. En dan van de bina van de malgoed, die kan wel ontvangen, die kvorod, en die van de bina van de malgoed, die kan ook doorgeven aan, de lageren. Hoe kan ze dan iets, hoe kan de malgoed die niet ontvangen kan, doorgeven aan de lageren? Omdat zij is gecorrigeerd nu. Ja? Zij, heeft nu, zij is nu gecorrigeerd, zij kan nu ook doorgeven dat, via de middellijn, zij, zij heeft dat ontvangen. Zij heeft nu geworod, maar die geworod zijn wel ver, verzoet. Zij kan het nu doorgeven via de plaats waar zij verbonden is met de Bina. Het is geen ware Malchut natuurlijk. De ware Malchut, de Malchut, de Malchut, die wordt pas met de komst van de Messie, die daar wordt pas, die dan wordt, die zal de kracht hebben, licht van de ketter, hochmein, licht van de ketter, echte ketter, die zal ook die grove, zwarte Malchut, de Malchut zal kunnen uh, zuiveren. Maar nu alleen, maar nu niet, alleen via de bina van de malgoed kan het wel zakken of doorkomen van die malgoed naar de bia, naar de, naar de wereld in bia. Ja. En dan naar, de, naar onze wereld, in onze wereld zitten ook zielen die ook uh, geestelijk uh, van tijd tot tijd, of sommige zelfs regelmatig er zijn ook geen rechtvaardigen die dan regelmatig leven in Bia, in Bria, in Siraya. in Sira, Sia. En anderen die doen het regelmatig, elke dag, bij drie keer per dag, zij bidden. Duidelijk, dat betekent niet dat de mensen moeten openen dan ah, per se dat, dat gebedboek, maar dat ze bidden, ze betel, telkens wanneer je een mens doet van binnen naar binnen, uh, zo'n verzoek is gebed. Onthoud het erg goed. Gebed is niet wat wij met, met, mond, met mond uitspreken. Dat is ook belangrijk. Maar eerst moet je van binnen corrigeren. Van binnen uh, jouw hart moet praten. En dan pas jouw mond. Als jouw mond zegt terwijl je hart voelt niets. Liever het hart laten praten. Want het gebed of man uitbrengen is een kwestie, is een, is een kwestie van hart. En het is niet alleen hard, zo, so wat ik voel, uh, wishful thinking, en mijn lekker voelen. Het is geestelijke hart. Het is hart wat uh, gekoppeld is aan de geestelijke kracht. De, uh, de, de IWZU15 AMRO. Het labers, balavoush, zestien jakar, nager, En dat is wat hij zegt, de zoger. Dat hij is ingebed, die eile, is ingebed, balavoush, jakar, in een dure kleding. Jakar is een beetje anders. in <laughs> uh, een dure kleding. Dure is niet te duur van wat kost, maar de, qua kwaliteit. Qua. Die hier, die, dat, schijnt. Dus de chassadim, die schijnen. Nou, dat is tot hier zijn we gekomen, maar wij zijn nog niet, ah, wij zijn hier, is het goed. wij de zeventje zijn we gebleven.